Dit is Zeewout de Jong met het N-West-journaal. De landen van de Eurogroep zijn dicht bij een compromis over steun aan landen die zwaar zijn getroffen door corona. We zijn dicht bij een oplossing, zei de Portugese voorzitter van de Eurogroep. De Duitse minister van Financiën zegt dat de landen vandaag beter bereid lijken om tot een oplossing te komen. Ook minister Hoekstra zei dat hij met enig optimisme aan de videovergadering begint. Italië wil graag eurobonds, gemeenschappelijke leningen waar alle landen aan mee betalen. Maar onder andere Nederland en Oostenrijk zijn daarop tegen. Frankrijk verdubbelt zijn investeringen om de economie uit de coronacrisis te trekken. De regering trekt er in totaal 100 miljard euro vooruit. Dat zegt de minister van Economische Zaken in de krant Les Ecos. Hij geeft meteen de waarschuwing dat de gevolgen desastreus zijn voor de Franse schatkist en overheidsfinanciën. De Franse economie krimpt dit jaar mogelijk met 6 procent, zegt de minister. Oud-profvoetballer Klaas D. van Pexwolle is veroordeeld tot een taakstraf. Zijn vrouw ook. Het tweetal heeft een bedrijf dat zorg verleent aan mensen met autisme. Volgens de rechtbank rommelde ze vijf jaar lang met valse facturen en maakte ze misbruik van het PGB-systeem. Het voetbalprof heeft altijd ontkend dat hij fraude heeft gepleegd. De vrouwelijke reuzenpanda in Oudehans Dierenpark is mogelijk in verwachting. De panda's die in 2017 uit China naar de dierentuin in Rhenen kwamen... hebben afgelopen januari gepaard. Maar bij reuzenpanda's is zwanger worden lastig... omdat de dieren een laag libido hebben... en de vrouwtjes maar een paar dagen per jaar vruchtbaar zijn. Maar volgens de pandaverzorgers in Oudehans... is het vrouwtje Wu Wen bezig met het bouwen van een nest. Bovendien wijst de hormoonspiegel in haar urine ook op zwangerschap. Het weer vanavond en vannacht helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima tussen 1 en 7 graden. Morgen vrij veel zon en een zwak tot matige oostenwind. Het wordt 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. In het weekend loopt de temperatuur op naar 18 tot 23 graden. Maandag kans op een bui bij hooguit nog 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, beroerte, En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative. and driving